Aanleiding is een grote storing, twee jaar geleden... toen na een defect in Diemen de stroom uitviel bij een miljoen huishoudens... en trein- en vliegverkeer ontregeld raakte. Ten het vindt het overdreven. De aanpassingen zouden 7 miljard euro kosten. De ACM spreekt eerder van 100 miljoen. Het weer, wisselen bewolkt en buien. Eerst vooral in het westen, er is kans op onweer... en lokaal kan in korte tijd veel water vallen. Het wordt de 17 graden. In de loop van avond neemt de buigheid af en zijn er steeds meer opklaringen. Morgen minder buien... En ook dan maximaal 17 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is van de ANWB. Files in de Randstad op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam... bij knoop het Oude Rijn, 6 kilometer door werkzaamheden. De ook is dicht, vertraging zo'n 10 minuten. De A27 van Breda naar Utrecht bij Noorderloos, 2 kilometer na een ongeluk. De weg is helemaal dicht, vertraging nu 10 minuten.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 Hallo Dolly. Hey Charles en hallo luisteraars. Wat fijn dat u weer uh, op ons afgestemd heeft. En uh, ik hoop echt dat u de komende twee uur gezellig bij ons blijft. Want we gaan zo ontzettend veel ondernemen, hè, Charles? We, zijn, we hebben er helemaal zin in. Je kan wel merken dat het zomerreces is afgelopen. Hè? Ja, ja, ja inderdaad. Ben, ja, we staan allemaal al weer te trappelen. Hè? Ik ben, ben al een maandag hier geweest vorige week. Natuurlijk, ja. Toen jij uh, plotseling door omstandigheden er niet kon zijn. Maar... Ja. maar uh, uh, ja, vandaag is natuurlijk onze dag. Onze eerste dag samen weer. Ja, gezellig weer, hè, Sharon? Zeker weten. Zeker weten. Ja. Dus we bruisen weer van energie. Ja, ja, ja. Dat doet Willem ook, want die maakt ook mooie programma's. En afgelopen vrijdag heb ik samen met Willem... voor het eerst The Boys Are Back gedaan. Als je twee gekken bij elkaar wil horen... dan moet je gewoon op een vrijdag op de taf stemmen. Hallo hallo. Wat is wel ja, zo kan hij wel weer. Hè? Sok, sok. Wat een chaos. Die nou, maken echt het ergste in elkaar wakker. Die oh twee. Ja. Echt twee uh, stoute jongens. Hè? Zo, is dat, zo, is ja. zo is dat. Wij gaan uh, even een, uh, een deuntje voor u opzoeken. En, uh, ik zou zeggen, nou, Lekker uh, smakelijk lunchen. Dan uh, neem een gezond lunch. Hier, dus een uh, pistoletje met. Uh, Alleen maar sla. Dat, dat, dat, dat. Maar je, het, het gezondste is sla zonder pistoletje. Hè? Dat wordt steeds erger, jongen. Luister naar He? Dolly. Luister naar Dolly. Luister. Als je maar wel gezond zaad erin moet, hè? Met kiazaad, maar... een sesamzaad. Oh ja, ja, ja. Ja toch? Ja, ja. mijn eigen zaad. Ja. <laughs> Zomerse sfeer. Bob Maller, Marley in de Whalers met Pimpers Paradise. Ah, jij komt net uit de warme streken vandaan natuurlijk, hoor. Ja, dan was het lekker warm. Ja. Heerlijk, heerlijk. hoeveel graden praat je dan over? Nou, in het begin dat ik er was, toen had, dan heb ik het over uh, toch wel zo'n goede 34 graden. Ja. Maar langzamerhand zakte de temperatuur en aan het eind was het goddelijk met zo'n heerlijke 26, 27 graden. Oh, oh man, man, man. Ja, dat oh. uh, ja, ik. zag er op Facebook wel een uh, zwembadje voorbij komen. Ja, heerlijk. Elke dag lekker zo'n duik in dat water. Was dat een privébad? Of was ja, dat, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Van, van de buren van, van je moeder? Nee, zelf hè? Van oh, zelf. Okay. Ja, okay. ja, ja, ja, ja. Ja, heerlijk. Wat heb jij boft. Wat heb jij ontzettend bof? Ja, ja, Toch? ja. ja. Ik ben Bof komt hè? Ben Volgende luisteraars. In een, een, een, een, een, een, oui. en een, een, een, een, een, een, een, een, een, When you're in love And I'm so in love There's nothing van No, Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Allemaal in het kader van de 3-in-1. Dat was echt makkelijk vanmorgen. Dat was makkelijk toch, uh, Dolly? Ja, hè? Ja, easy ja, hè? Ja, easy. Heel easy. Ja, want dat ja. was luisteraars natuurlijk het thema. Easy living. Eerst van Art Garfunkel. hoorde u voorbij komen daar. Take it easy van de Eagles. En vervolgens ook nog Easy van de Commodores, oftewel Lionel Richie oftewel Lionel Richie. Wel een leuk onderwerp. Ja, toch? Ja. Een, een makkelijk ja. onderwerp. Ik denk, nee, laten we een makkelijk beginnen. Het lijkt 1 tegen honderd. hoor. Uh, makkelijk beginnen, ja, dacht ik bij mezelf. <laughs> uh, toch? Is toch het mooiste om een makkelijk te beginnen? Nou goed. Uh, ja, goed. Duiven met een slappe ouwe <laughs> <laughs> Dan we zien ja. niet op de vrijdagochtend, hè? het is maandag. We hebben many rivers to cross, Dolly. Dat moet je, yeah. moet je wel eventjes voor ogen houden, hè? Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, daar gaan we weer. Maandag 11 september 2017. Een memorabele, memorabele dag vandaag natuurlijk. Omdat het uh, alweer 16 jaar geleden is... dat die enorme ramp in New York gebeurde. Maar goed, wij gaan ons nu richten op het regionale nieuws. Uh, want er is hier ook weer heel wat gaande... En uh, vooral uh, de... Um, hoe noem je dat ook alweer? De geruchten, de geruchten ja. Die gaan in het dorp. Grote Indianen verhalen. En die draaien over het reuzenrad Het klopt dat de exploitant de gondels eruit haalt. Want dat is het, uh, de rumor die uh, rondgaat. De roddel. De exploitant haalt de gondels er dus uit. En uh, nu wordt er dus gezegd dat hij al aan het afbreken is. Maar niets is minder waar. Hij haalt de gondels er al uit uit veiligheidsoverwegingen. Omdat er heel slecht weer met hele zware windstoten zijn voorspeld. Nou, het Reusenrad blijft gewoon tot 24 september in Zandvoort staan.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 En daarbij werden grove verkeersovertredingen begaan door de bestuurder van de motorfiets. Uiteindelijk hebben de dienders na een lange achtervolging door Haarlem, Heemstede, Haar en de Haarlemmermeer... een van de motorrijders kunnen klemrijden in Hoofddorp. Nou, dat ging gepaard met een sterk staaltje samenwerking met politie uit Hoofddorp en motorrijders van de Koninklijke Marichossé. De bestuurder is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. En ook is zijn motor in beslag genomen. De bestuurder zal zich op een later moment mogen verantwoorden voor zijn rijgedrag. Dan is er vrijdagochtend een vrachtwagen van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen in Aardehout. De chauffeur is naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval gebeurde rond kwart voor negen op de Dijklaan, ter hoogte van de Clematislaan. Daar raakte de bestuurder vermoedelijk onwel... en reed daardoor een lantaarnpaal onver... en kwam tegen een boom tot stilstand. Diverse hulpdiensten werden ingezet... en de vrachtwagenchauffeur is na de eerste zorg... naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorg. Eens even zien, wat kan ik u... Oh god, nog zoiets. Er gaan nog veel meer geruchten door Zandvoort. Want wat is er toch aan de hand met ons mannetje van het Venemaplein? Nou, laat ik u uit de droom helpen. Er gaan heel wat verhalen weer de ronde over wat er met het mannetje aan de hand zou zijn. U weet wel, hè, het beeld van Verkade. Nou, ter voorbereiding op reparatiewerkzaamheden aan het dak van de garage is dus het karakteristieke beeld van Kees Verkade... op vrijdag 8 september weggehaald. De gemeente hecht heel veel waarde aan het beeld en zal haar tijdelijk op het gasthuisplein plaatsen. Dit gebeurt in de loop van de volgende week. En als de uitvoerende firma een metalen plaat... Uh, fungeert als, uh, die, als sokkel heeft geplaatst... zodat die daarop netjes kan staan... en de bedoeling is dat als alle werkzaamheden achter de rug zijn dat ons mannetje gewoon weer op de boulevard gaat zitten. 13 september is er een commissievergadering. Deze avond staan er een aantal verordeningen op de agenda... zoals de verordening Blijverslening. Voor deze lening wordt de raad gevraagd... om een bedrag van 250.000 euro beschikbaar te stellen... De gemeente wil dit geld gebruiken om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken... door het verstrekken als leningen voor het aanpassen van woningen. Verder wordt aan de Raad gevraagd om het handboek inrichting openbare ruimte deel 1... als kader vast te stellen voor de inrichting van de openbare ruimte... inclusief de daarin aangegeven prioriteiten en het plan van aanpak voor participatie. Andere punten zijn de huisvesting van de reddingsbrigade... en het duurzaam afvalbeheerplan. Voor meer info kunt u de gemeentelijke website raadplegen. Vandaag start de ruil van Joan de Zwart-Blog, de burgemeester van Blarikum... en onze burgemeester Niek Meijer... die tijdelijk van stoel verwisselen tot 27 september 2017...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 Ook heeft u op deze avond de gelegenheid om feedback te geven... op de ambities en doelstellingen van de nota. Aanmelden voor de sessie kan via secretariaat... hoofdletter O, hoofdletter B, apenstaartje zandvoort.nl. Na aanmelding krijgt u de nota 2017... plus meer met sport in concept voor de sessie per mail toegestuurd. Dus vanavond om kwart over zeven is de inloop... En de sessie is van half acht tot tien uur en iedereen is te vinden in Club, Club Nautiek aan de boulevard Barnaar 23 in Zandvoort. Dan een laatste berichtje. De winnaar van de verkiezing top vijf schoonste drukke stranden is bekendgemaakt. Helaas is het niet het strand van onze mooie gemeente Zandvoort geworden... maar we zijn wel mooi tweede geworden in de categorie. Als eerste in deze categorie is de gemeente Katwijk geëindigd. De uitslag van de schoonste strandenverkiezing wordt bepaald... door ANWB-inspecties en de publiekstemmen. ANWB-inspecteurs controleren vier keer per jaar 75 strandopgangen ze letten op hoe schoon parkeerplaatsen, strandopgangen, de paviljoenomgevingen en de stranden zelf zijn. Daarnaast waarderen tienduizenden stemmers hun strand op schoon. De publiekscores hebben een gewicht van 25% en tellen vanaf 50 waarderingen mee. En de awb inspectie weegt mee voor 75%. Nou goed, we zijn mooi zilver geworden en daar mogen we ook heel trots op zijn. Zo over het nieuws. Vervolgen wij met het weerbericht door Dolly Tempimik. Tja, nou voor vandaag heeft u het natuurlijk al gemerkt hè, wat het weer is. Het is wisselend bewolkt met vooral in de middagbuien met kans op onweer, dat gaan we er ook nog bij krijgen. Er waait een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind... en de maximale temperatuur in Zandvoort blijft zo rond de 17 graden hangen. Als we dan gaan kijken naar het vooruitzicht voor morgen dan blijft het gewoon wisselend bewolkt met buien, maar ook opklaringen. Er is nog steeds een vrij krachtige tot krachtige westenwind... en een maximumtemperatuur blijft zo rond de 17 graden. De verdere vooruitzichten de komende dagen wisselvallig en vrij koel... met slechts af en toe zon en da dagelijks regen of buien... En de zeewatertemperatuur is altijd nog hoger dan de buitentemperatuur... want die is nog ongeveer zo'n 19 graden. Dus heeft u het koud als u op het strand loopt te wandelen... neem gewoon even een duik om weer op te warmen. Nou, deze weersvoorspelling is u aangeboden... door onze eigen weerman Lex van den Hoorn van de Meteopagina.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 Like to know, is good a place like this exists so beautiful? Or do we have to find our wings and fly away to the vision in our mind? Keus van onze sidekick Dolly Tempirik, en het was uh, Visions. Hoe kwam je over het nummer, Dolly? Dat heb ik vroeger zelf gehad, die LP. En dat nummer vond ik zo verschrikkelijk mooi. Ja, is ook een mooi nummer. Ja, ja eigenlijk vind ik alle muziek van Stevie Wonder prachtig. Hè? Zeker weten, ja. Man ja. Is zo veel en zo divers, hè? Ook. Ja. Ja. ja. Heel veelzijdig, niet alleen uh, vocaal, maar ook nog uh, op, op mondorgel bijvoorbeeld. En, ja, dat kan hij ook fantastisch. Ja, gewoon een uh, ontzettend talentvol uh, muzikaal mens. Ja, jammer dat ja. die man dan visueel gehandicapt is, want anders kon hij ook nog eens een keer het succes van zijn publiek aanschouwen en nu kan hij het alleen horen en voelen. En voelen. Dat is ook weer. Reken maar hoor dat hij dat voelt. Ja. It's a wild world. Yes, yes. Mooi. Now i've lost everything to you. You say you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 Het is een hele wilde wereld zelfs. Ja, in Florida nou, die orkaan. En dan op zin maakte die orkaan. Dat is allemaal niet te geloven, Dolly. Wat vind jij ervan? Ja, ja. Het stormt, het stormt. Ja, he. ja, ja, ja. tijd ja, jij, van het jij, jaar. Jij kan zwemmen natuurlijk. Ja, maar niet uh, tegen de stroom in, hoor. Okay. Nee, dat red ik niet meer. Dat hey, kon luister, ik vroeger. Ik ja, wou voor voordat, voordat ben... jij dat verhaal gaat vertellen van uh, iemand die al dan niet jarig is. Of, of uh, nou ja, goed, wat er mee aan de hand is, zeg maar. Ja. Uh, uh, wil ik jou eventjes iets vragen over het geluid? Want we gaan iets doen met geluiden, toch? Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Zeg, wat hoor ik? Nou, moet ik... We, het... we, we gaan een, een, een, een wekelijks een geluidje laten horen. Ja. En... Uh, dan kunnen de mensen raden wat het is. En wie het raadt, die uh, krijgt een leuke prijs. Oh. En uh, de prijs die we... vanaf We gaan vanaf volgende week beginnen. Hè? We laten nu alvast af en toe het geluidje horen. Ja. En zeg je van, nou, ik wil, ik wil graag meedoen. Laat dan je naam achter op de Facebook-site van Sandvoort Lunch dan uh, nemen we contact met je op en dan, uh, als je het dan uh, raadt, dan kun je een heerlijke lunch winnen bij een, uh, een, een, een hoe noem je dat? Een koffieclub in Zandvoort. Okay. Bij Rabbel. Ja, nou, die, die hebben een lunch ter beschikking gesteld voor de winnaar van ons nieuwe rubriekje. Wat leuk van ze. Zeg het. wat hoor ik. Nou, dit hoor je. Wacht even hoor. Hij moet, wel, hij moet wat verdomme <lacht> meewerken. Ik maar... moet gewoon niet knap indrukken, drukken nee. jongen. Ik hoop dat de mensen het ook horen thuis. Nou, we merken het vanzelf wel. Dus sorry, denk sorry. je te weten wat dit geluidje is? We laten het straks nog wel een paar keer horen. Ja, ik zal nog een keer horen. Oh. Komt-ie hoor. Is wel een de maar ja, dat is... Uh... Geeft niks. Maar... Denk je te weten wat het is? Laat dan even je naam achter en... Uh... Dan nemen we via Facebook of als je een telefoonnummer achterlaat telefonisch contact met je op. Zodat je volgende week mee kan doen met in de strijd naar die leuke prijs die we ter beschikking hebben gesteld gekregen. Leuk. Ja hè. Ik, ik zou niet weten wat het is. Nee, ik heb het zelf wel opgenomen. Maar ik weet, je hebt geen idee. Ja, maar weet, jij neemt wel vaker ja, dingen op waarvan je geen idee hebt wat het is. Alzheimer leidt, hè? Ja, is... ja, ja, ja, gelukkig. Gelukkig. Nou, luister ik weet het dus niet meer. Maar als u het weet, dan ben ik helemaal blij. Want dan weet ik tenminste meer wat ik opgenomen heb. Alleen anders ja, moet, moet ik zelf opgenomen worden. Hij heeft ook altijd zo'n heerlijke paas, hè? Is eentje. Hij kan, hij kan zijn eigen eieren verstoppen. Vijf ja. minuten later heb hij geen idee nee. meer waar ze liggen. Nee. Doe ik ook altijd. Doe ik ook altijd, hoor. Ja. ja. Om maar mezelf goed. bezig te houden. Ja. Bezigheidstherapie. <laughs> Dolly, jij had een verhaal voor ons over een uh, Ja, want we hebben natuurlijk ook uh, uh, dagelijks uh, bij Zandvoort Lunch, uh, de artiest in het licht. We kunnen even de jingles zo gauw niet vinden, dus we doen het maar even heel sec. Maar uh, de, de man die ik nu ga benoemen is niet zozeer een zanger, maar wel een groot artiest. En, een, een ontzettend muzikale man, Bob Crewe. Het zegt u waarschijnlijk niks. Hij heet Stanley Robert Crewe. En de man uh, is uh, op deze dag vandaag in 2014 overleden. Hij was een Amerikaanse songwriter, producer, platenbaas. Ja, en toch ook een zanger, hoor. Oh, hij wat, schreef... ik, zeg ik dat hij jarig is? Nee, hij, uh, nee maar dat, dat geeft niet. Er komt straks iemand die jarig is vandaag. Maar nu gaan we eerst even naar... En weet je trouwens wie ook overleden is vandaag? Pieter hm. Tosh. Daar kunnen we straks ook misschien wel wat van draaien. Echt waar? Juiste ja, de sterfdatum. Ja, op oh, Pieter Tosh. Ja. Vandaag? Ja, dus vandaag. Oh, ja. ja dan ben waarschijnlijk te laat voor de begrafenis. Ja, een paar jaar. <laughs> maar goed. <laughs> Niemand belet je om een bloemetje bij hem neer te leggen hoor. Dat kan ook. Nee, maar goed. We gaan, we gaan hem wel eren vandaag toch met een van zijn liedjes. Zeker. En dat wilde ik dus ook graag doen met Bob Crewe. Hij was in de jaren 60 en 70 ontzettend actief als producer. En uh, eigenlijk de belangrijke man achter bijvoorbeeld de Four Seasons. En uh, hij schreef heel veel nummers die echt allemaal nummer één hits zijn geworden. Of uh, heel veel in de in nummer tien hits uh, of in de top, top tien zijn voorgekomen. Zoals bijvoorbeeld uh, Silence is Golden uit 1964. Uh, is het ook van deze meneer? Ja, is van oh. deze meneer. Can't take my eyes of you uit 1967. Nou had hij een vooruitziende blik. Ja, oh? dat had hij zeker. Ja, het ja, ja, ja, is de ja, ja. beschermde voorzitter. Ja. Maar. <laughs> ja. Ja. Ja. maar goed, deze man richtte zich niet alleen op popmuziek... maar ook op hardrock en klassieke muziek. En uh, hij heeft ook uh, bijvoorbeeld, uh, ja, mag het even een piepmoment... Uh, commercials, uh, uh, muziek gemaakt voor commercials. Bijvoorbeeld uh, die van Pepsi, is ook van hem. Dus uh, ja, een man die we toch eigenlijk als we met muziek bezig zijn uh, wel moeten noemen op zijn sterfdatum. En een van de nummers die hij geschreven heeft en uh, dat is wat ik je gevraagd heb, Charles. Van, nou draai die dan, want dat is zo'n lekker nummer. Het nummer van Patty Labelle, Lady Marmalade, ook van Bob Crewe. Het gaat zo'n uur toch razendsnel voorbij. Want we zitten alweer bijna aan uh, de klok van uh, één uur. Ja. dan gaan we weer... En uh... ik heb nog zoveel te vertellen. Wat ik hoop dat we het allemaal kunnen proppen in dat volgende uurtje. Nou ja, wat we allemaal het... willen ja, meedelen. we krijgen straks natuurlijk ook nog En We krijgen Joop van Les een ja? kwart over één. Dus ja? ja, en dan weer het regionale nieuws. En dan tussendoor nog al die artiesten die vandaag jarig zijn en overleden zijn. En oh, we gaan het niet redden. Ben je gestrest? Of, uh... Helemaal. Oh. Nou, ik schuif er nog wat muziek in. Mariah Carey, uh, I'll be there. En uh, dan zijn wij daar ook weer. Wij zullen ook be there. After the clock of one. Yep.